Ja, dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En uh, aangeschoven hier aan de digitale stamtafel in Café Libertaria... ...zijn niemand minder dan de enige echte, Mart van der Leer. Hoi Johan, goedenavond. avond. Ah, ja, Hoi, En Jurriën Koopmans. Inmiddels ook thuis, ja. Hé, hey, hey. en Kim Winkelaar. Ook goedenavond, avond, whatever. Goedenavond, Kim. Ja, en uh, zometeen de dominee is er ook, hè? Maar hij zit nou nog even uh, zich te bezatten aan het Wijwater? Nou, waarschijnlijk wel. Ja, goed, uh, laten we meteen beginnen met het nieuws. nieuws. En dan beginnen we eerst met de goud en de bitcoins. En zover ik weet is, ja, de bitcoin is de laatste tijd gewoon heel erg. Er gebeurt geen flikker, joh. Dat staat helemaal stil. Het staat op 680, geloof ik. En dat is, uh, het schommelt een beetje tussen de 670 en 690 uh, euro. Dus ja, ik, uh, hoe doet het goud en het zilver het, uh, Joriel? Die zijn wel gestegen. De uh, banen in de private sector in Amerika vielen een beetje tegen. Mm -hmm. ...voor beleggers, eh, behalve in de, in, in, in de landbouw. Nou ja, dat betekent dat uh, ja, beleggers schrikken daarvan, uh, zetten hun dollars om in goud en zilver. Dus zilver heeft daar met name voor geprofiteerd. Die, de, die heeft vandaag 2,26% bij gekregen. Okay. Het staat nu op 19,86 uh, dollar. En uh, het goud staat nu op 12,57,30 uh, dat is helaas niet het hoogtepunt van de dag. Dus die is weer wat teruggevallen. Maar ja, nog altijd een half procentje erbij. Ja, mooi. Ja. En uh, ja, volgens mij uh, de Bitcoin die moet wel heel erg goed gaan doen in de toekomst want een Belgische bank, die waarschuwt het voor. Het gaat, het gaat om de Belgische bank KBC. Ik weet niet of je er al van gehoord hebt. Ik denk allemaal, hè. Ja, oké. ik val die waarschuwt voor. Die vindt het allemaal heel erg eng. Uh, hoe noemt ze dat iets met fear? fear uncertainty and Doubt. Oeh, jongens. Dat klinkt heel eng. Dan moet de Bitcoin wel heel erg goed zijn. Hè? Dus dat, dat is iets wat ze zeggen over een concurrent. <laughs> maar uh, Mart, wat, wat zeiden ze precies over de Bitcoin? Ja, ze hebben een, uh, dus een zogenaamd FUD bericht gestuurd. Een FUD. Dat staat voor Fear, uncertainty and doubt klanten van investeerders waarin de bank waarschuwt voor het beleggen in of het kopen van bitcoins. En waarom dan? Nou, ze zien de bitcoin als een ondergrondelijk complexe belegging... ...zonder achterliggende of gefundeerde waarde. het uh, klinkt mij heel bekend in de oren, maar goed, laten we even doorgaan. Ja, ja, ja. Uh, ze, ze vinden de koers van bitcoin te volatiel, waardoor je investering kwijt kan raken. En de bank waarschuwt ook voor technolo technologische risico's zoals hackers en het verliezen van data. ja, Volgens mij gaan al die, uh, die bezwaren en waarschuwingen ook op voor... Uh, de valuta, zoals we die vandaag de dag hebben en het hele bankaire systeem. Dus dat, uh... Ja, uh... Nou, dat wordt er uiteraard niet bij vermeld. Maar... Ja, het is in ieder geval ze uh, ja, wat te zeggen over een concurrent. Hè. Dat, uh, ja. ja, precies. Ja. Het is een beetje zwartmakerij. Ja, precies. Nou, ik, heb, ik heb hier nog een berichtje. Er zijn, uh, afgelopen week zijn er maar liefst drie mensen uit de bankierswereld in Amerika. die een einde aan hun leven hebben gemaakt. Het roept een beetje herinneringen op aan de Wall Street Crash. Maar... Dat hebben wij even onderzocht, ja, hè, uh, Mart? Maar zullen we eerst even het bericht uh, behandelen. Het komt van uh, InfoWars. Ja, ja klopt. Ja, het is uh, alweer de derde bankier in, uh, in een week tijd. Die, uh, ja, het zelf... gaat om een top-economie. Die zelfmoord pleegt. Ja, klopt. Dit was ja. Een, ja, ze noemen die mensen dan. dan die vliegen dan even op één hoop als zijnde bankieren. Maar uh, ja, hij werkte bij een invest, uh, investeerdersfonds, zeg maar. En hij was mm -hmm. daar een van de, de houten methoden wat de economie betreft. Dus uh, mm -hmm. ja, hij heeft uh, inderdaad zelfmoord gepleegd. En. Um, Recentelijk is dat ook, deze week zelfs, is dat ook gebeurd uh, in Londen bij iemand, uh, een senior manager in, uh, bij JP Morgan en mm -hmm. iemand van de Deutsche Bank, ook iemand die, uh, die daar hoog in de boom zat. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, uh, <laughs> het zet toch te denken over uh, wat er allemaal precies gaande is, hè? Het is uh, ja. want het is toch ja, drie in één week. Ja, dat... Uh, ja. En we hebben natuurlijk geen concreet bewijs van, uh, of, of een link of wat dan ook tussen die drie mensen. Maar drie in één week is wel erg veel. Ja, omdat het misschien herinneringen op doet, op, op doet roepen aan uh, de Wall Street Crash in 1929. Toen, uh, ja, dan, dan roept het allemaal herinneringen op van mensen die van daken sprongen. Van een wolkenkrabber <laughs> afsprongen. Een, een pistool in hun mond omdat ze de cijfers naar beneden zagen gaan. Nou ja. ja, dat is een, een beetje een hoax. Een beetje een myth eigenlijk. Hè? Ja, klopt. Ja. Ja, het is denk ik een van die dingen die... Uh, Sowieso zijn er natuurlijk heel veel mensen die, uh, ja, die, die kritiek hebben en uh, die uh, ja, er niet uh, minder van zouden slapen als, uh, als een bankier of een van de rijke fat cats, zoals ze ze noemen, van Wall Street uh, te lijden hebben. Of, of zelfs overlijden. Maar, uh, ja. Dus dat is misschien een deel geweest, uh, of ons sentiment geweest, wat het, uh, die mythe een beetje gevoed heeft. Maar uh, het is inderdaad eigenlijk een beetje gepopulariseerd door uh, Hollywood en uh, door de populaire media. Uh, ja. Het is wel zo dat uh, inderdaad in de tijd, uh, dan hebben we het over 1929, hè, toen, de, toen de beurs daar uh, crashte, ja, ja. Uh, dat uh, Churchill die was in New York. En hij werd ochtends wakker van het geluid van brandweerwagens en toen bleek dus dat er iemand zich vanaf de 15e verdieping naar beneden had gestort. Waarschijnlijk ook het enige gevalletje, want de meeste mensen uit de financiële wereld in die tijd die, uh, maakten toch liever gebruik van gas. Ja, precies. Dat blijkt inderdaad uh, ja, dat blijkt de meest populaire uh, vorm van zelfmoord uh, ge geweest te zijn. Dus, in die uh, tijd? Ja, maar dat is, uh, ik zeg wel in die tijd, maar dat was, uh, was rond 1925 een uh, ho hoog aantal zelfmoorden in de financiële wereld. Juist rond 1929 uh, vrij laag. Ja, ja. En daarna pas, de jaren 30, bij, tijdens de grote depressie. En dan was het met name vanwege de, de overheidsmaatregelen die genomen werden, wat de mensen in de financiële wereld dusdanig depressief maakten, dat ze ja, een einde aan hun leven maakten. Ja, een van die mooie maatregelen, uh, dat mm -hmm. weten niet veel mensen, dat in Amerika bijvoorbeeld uh, massaal varkens werden afgeslacht uh, mm -hmm. om de varkensprijs maar omhoog te krijgen. Ja, ja dat, is een... dat, dat soort gekkigheid, dat krijg je dan van, oh de prijzen zijn te laag, laten we uh, Marcel varkens afslachten, want dan worden de prijzen hoger. Ja, dat soort gekkigheid is dus daadwerkelijk als beleid gedaan. En ja, blijkbaar ja. tegenwoordig zien we meneer Roosevelt als de grote, grote held, ja. maar hij heeft er echt een puinjoy van gemaakt. Ja, eigenlijk was er de, maar één grote held in die tijd. Het was dan, als je het over presidenten had, was het dan Warren G. Harding. Die, uh, die op su een succesvolle manier een crisis wist uh, klopt, je teugelen. klopt. Maar ja. als, je, als je kijkt, Roosevelt wordt nu geroemd als degene die, uh, die de crisis destijds uh, heeft verminderd. Nou, het was echt een drama. Ja, ja. Wat ze gedaan hebben, dat sloeg nergens op. Maar goed, uh, nee. dat is misschien leuk voor een keer een andere uitzending. Ja, ook dat is inderdaad weer een populaire mythe. Ja, maar um, ja, u heeft het waarschijnlijk allemaal al gehoord. We hebben het vorige week ook heel even kort behandeld. Uh, Twan Manders, uh, de voormalige voorzitter van de Libertarische Partij, uh, die is opgepakt. Ja, klopt. Twan uh, is enige tijd geleden verhuisd naar, uh, naar Cyprus, omdat hij daar zijn, uh, zijn bedrijf heeft. Daar is op een gegeven moment, uh, zijn, uh, zijn partner werkte nog in Den Haag op het uh, bekende HJC, de Haagse Juristencollege. Uh, ja. uh, tijdens een hele grote actie van de Field zijn beide opgepakt. Uh, Twan op Cyprus en zijn collega Mark in Den Haag. Uh, zijn de zelf ingegooid. Uh, de exacte aanklacht is nog niet helemaal bekend. Maar er is sprake van uh, witwassen en belastingfraude. en Voornamelijk, en dat is het grootste pijnpunt, het uh, handelen zonder vergunning. Mm. En wat is het geval? Uh, Tran heeft dus een trustkantoor op Cyprus en heeft een verkoopkantoor in Den Haag. Dus daar uh, verkopen ze de diensten van een Cypriotisch bedrijf. Uh, de wet is helemaal nieuw. Die is in eind 2012 uh, helemaal vernieuwd. Dus wet toezicht, trustkantoren. En er is dus ook verder geen jurisprudentie over. Uh, ik durf te stellen, maar dat is niet uh, 100% zeker. Dat uh, Twan meent dat hij zich volledig binnen de wet heeft uh, begeven. Viel uh, denkt daar blijkbaar anders over. Uh, dat wil zeggen dat twee mensen nu dus uh, in de cel zitten. Uh, geen contact mogen hebben met de buitenwereld op geen enkele manier. Uitsluitend met, uh, met hun advocaat. En ja, hoe dit af gaat lopen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Uh, dat moeten we gaan zien. Maar voorlopig uh, is, is Twan dus niet meer bereikbaar. Weet je nog hoe lang het ongeveer gaat duren? Nou, ja. Ze mogen niet, iemand toch niet zomaar uh, heel lang... Uh, nee, maar ja goed, het gooien van een vaccinelichtjes houden kan je een jaarcel uh, opleveren. Dus, uh, ja. Voor, ja. Het, het is nu een voorlopige hechtenis. Uh, ja. In principe staat die geloof ik voor twee weken. Hm. Uh, maar die kunnen ze nou weer verlengen. Hè, en... Kijk, dit soort, onderzoeken, dit soort onderzoeken van een field kost natuurlijk tijd. Maar dat hebben ze van tevoren, ze hebben toch al van tevoren onderzocht of het überhaupt ongetwijfeld. een zaak hadden. O ongetwijfeld. Ja, of dus pak ze eerst zomaar iemand op en gaan ze achteraf kijken. Oh ja, hebben we überhaupt wel een zaak tegen? Ja, dat zou me niet verbazen. Kijk, ja. je moet, moet ook rekenen. Kijk, de uh, Libertarische Partij doet mee toch in een heel aantal uh, gemeentes. Uh, er komen Europese verkiezingen aan. Uh -uh. Um, en het is niet gezegd dat dit een, een politieke arrestatie is. Uh, uh -uh. Maar het is, het is wel opvallend dat het zo vlak voor de verkiezingen toch weer een manier is om de partij in discrediet te brengen. En uh, het lijkt er ook op. En dat is misschien wel een leuk nieuwtje, dat uh, de AIVD of de Viot of wie dan ook, ook de uh, bestuursvergadering van de Libertarische Partij aftapt. Ja. Waarom uh, is dat zo? Uh, we hadden vernomen als bestuur dat Twan uh, opgepakt was, wist verder ook nog van niets. Uh, we hebben besloten om daar uh, van de nood een deugd te maken en daar een persbericht over uit te brengen. Mm -hmm. Dat hebben we in de vergadering besloten. Een paar uur later heeft de Viot rechtstreeks met zowel het AD als de Telegraaf gebeld om het nieuws door te geven. Hè? Serieus? Helemaal serieus. Hm. Kan toeval zijn. Ja, ja, ja. Het kan toeval zijn. Maar uh, op het moment dat wij het persbericht klaar hadden. Uh, en net twee uurtjes eerder. was het de Fiot letterlijk gebeld met het AD en, uh, en met de Telegraaf. Hoe we dat weten. Uh, normaal gesproken publiceerde Telegraaf op de site bijvoorbeeld. uitsluitend persberichtjes van het ANP. En dat staat er dan netjes achter. Uh, in dit geval was dat niet zo. Het stond dus ook niet op nu of op andere bronnen. Het stond alleen op Telegraaf en op de AD. Uh, en zelfs de AD sprak daar ook over bronnen binnen de Fiot. De andere woorden, de field heeft gewoon gebeld. En, ja, vlak voordat wij het persbericht eruit konden sturen. Toeval? Ja, vast. Toeval, ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar goed. Ja, ja. Nog, nog, nog één vraag. Hè? Ja. Hoe zit dat ja? nu? Want, want er zijn meer uh, bedrijven die uh, mensen helpen met het, uh, met het opzetten van buitenlandse trusts. Mm -hmm. Ik denk dat het in Nederland een, een redelijk florerende sector uh, is. Uh, ik heb gekeken ja. en uh, veel daarvan hebben niet een, uh, een, een bedrijfje in het WTT staan. Mm -hmm. He, want het WTT, dat kan iedereen op nederlandsbank.nl opvragen. Klopt. Uh, waarom, ja, is, is, is het willekeur? Beginnen ze gewoon ergens? Uh, of uh, vindt de fiat dat die andere bedrijven het dan allemaal wel ja, netjes hebben geregeld? En op wat voor manier dan? Wat is het ja. verschil? Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. Dan moet je in het hoofd kijken van een ambtenaar. Uh, nou, dat kan je een hoop zien, want er is veel ruimte. Maar uh, ja, dat, dat weet je niet. Uh, Twan is natuurlijk wel een min of meer bekende Nederlander. Hij kwam regelmatig in televisie en radioprogramma's uh, vertellen dat hij van mening is dat belastingdiefstal is. Ja. Hè? En ja, dan is een kop van Jut natuurlijk makkelijk snel te vinden. En is de kans groter dat dit in de pers komt en dus die andere bedrijfjes afschrikt, dan als je een, een willekeurig uh, bedrijfje in, uh, in Emmen gaat, uh, gaat invallen, noem maar iets. Ja, een voorbeeld stellen. Dat is de een voorbeeld stellen, beetje... hè, dat, dat is natuurlijk zoals de overheid al vaker uh, werkt. Ja, we mm -hmm. Kijk ook naar dat soort stomme programma's, zoals wegmisbruikers en zo. Ja, dat is puur even een even voorbeeld stellen van: joh, we pakken jullie aan hoor, blijf in het gereel. Ja, en dat werkt. Er was via uh, vier vernomen dat hij het wel prima maakte. Hij is uh, uitgeleverd uh, naar Nederland. Dus hij zit in, in een Nederlandse cel. En hij, is, uh, ja, een, goed, hij heeft natuurlijk wel een vrouw en kind uh, die nog op Cyprus zitten uh, met de honden. en uh, die geen kant op kunnen. Uh, ja. Alles is geconfiskeerd. Het is echt een. Uh, ja, ze hebben er echt een, uh, een flinke rassia van gemaakt. Oeps, ja. Wat zei ik nou? Uh, nou ja. Zoals de ja. staat betaalt. Hè? Ja. De staat is het kwaad. Bij, uh, wij van Vrijheid Radio wensen je wat van het uh, beste. En, uh, ja, Hopen op een goede afloop. En uh, dat dit ook weer in ons voordeel uh, zal werken van de Libertarische Partij. Want hij staat nu wel overal in de kranten as. De, want die belasting... Ontwijkroutes maakten voor mensen in het midden- en kleinbedrijven. Ja, nou ja, goed. Dat is ook. Dat, dat het grappige is dat je kan inderdaad iemand half doodschoppen op straat... en je staat 24 uur later weer buiten. Maar komt niet oh. aan de portemonnee van de overheid... want dan, uh, dan heb je het echt gedaan. Precies. En dat, dat geeft wel aan wat voor, een, uh, wat voor een overheid wij hebben in dit land. Inderdaad. En en Daarnaast nou, is het natuurlijk ook zo dat de grote uh, multinationals... en uh, weet je, de grote bedrijven die uh, uiteraard ook de nodige lobbyisten in kunnen huren... om die in Den Haag en uh, in andere... Uh, uh, delen van de wereld in te zetten. Uh, hè, die, die doen precies hetzelfde. Hè? Althans, niet precies hetzelfde, maar die uh, ontwijken ook zoveel mogelijk belasting. En niet vergeten het Koningshuis. Uh, ja, het precies. Maar, maar vijf, ik doe een beetje, dus er is dus, dus wel heel erg, uh, wordt natuurlijk wel heel erg met twee maten gemeten. Want uh, hoe vaak lees je niet dat uh, een IBM of uh, Google of uh, nou, noem maar op, dat die uh, geen belasting betalen of heel weinig belasting betalen. En uh, ja, daar hoor je dan verder niks over. Maar zodra het over een min- en kleinbedrijf klein bedrijf gaat en uh, mm -hmm. iemand helpt daarbij, dan uh, is die de gebeten hond. Ja. Nou ja, ter, ter info, en dat is bijvoorbeeld wel een leuk, uh, KPR, een van de grote, de Big Four accountants kantoren, heeft uh, op Cyprus een vestiging met ongeveer 750 man die daar werken. Ja. Ja. Nou, die zitten er echt niet voor de lokale Cypriotische bakker, kan ik je vertellen. <laughs> nee, nee, nee, nee. Dus dan weet je het al, uh, dit is een doodnormale route. Alleen, ja. ja, KPMG doet het inderdaad, Er zit, zit Balkenende of Bos daar. Nou, dat wil ik vanaf zijn. Oh, uh, Wouter Bos. Wouter Bos. En eh, dan word je dus niet aangepakt. Moeten we ook nog eens induiken in KPMG en de verkoop van ja. het kantoor... waar Wouter Bos 7,5 miljoen aan heeft verdiend. Maar goed, ja. dat was een goede socialistische betaal. Ja. Ja. We gaan naar de, de daklozen in het Duitse plaatsje Essen. Die, die uh, mogen gaan straatvegen in ruil voor bier. Waar heb ik dit eerder gehoord? Engeland. Nee, ja, niet in ja, Engeland. Amsterdam, uh, Amsterdam maar ja. Ja, ja, ja, ja. Maar vertel... Um, ja, de stad Essen wil daklozen betalen met bier voor straatvegen. En dat doen ze met een reden. Dat doen ze met een reden. En dat, dat is eigenlijk het, dat is het, mooiste, het mooiste van het hele artikel. Um, ze willen zodoende drugs en alcoholverslaten van het station verdringen. En door het werk moeten ze leren gecontroleerd te drinken. Wow. <laughs> dus ja, het is, uh, ja het, het is weer een inkijkje in de psychologie van uh, de mensen die wetten maken. Van, ja. nou, we hebben een probleem, dan nemen we een wet aan en dan is het probleem opgelost. En uh, ja, het, het blijft fascinerend om, uh, om dat te zien en, uh, en komisch ook. Ja, maar die mensen zijn ook voorkomende de weg kwijt. Dus, ja. dus uh, Kim, heb jij er nog iets over te zeggen? Maar moet je daar nou helemaal aan de ene kant uh, overal accijns op heffen omdat het zo slecht is... ...en aan de andere kant het weer verstrekken aan mensen? Ja, uh, er sollt het wel zijn, zomaar we zeggen, op het Duits. Dan gaan we naar, uh, ja, we hebben hier uh, vissers, Nederlandse vissers. Die zijn boos. ...op Franse vissers. Het heeft allemaal te maken met de Europese eenwording. De vis wordt duur betaald. Ja, inderdaad. Maar vertel, Mart. Ja, we zijn natuurlijk met z'n allen bijzonder blij met de Europese Unie... Hè? ...want die zorgt voor verbroedering. Dat weten we natuurlijk ja. allemaal. En nou, dat is ook in dit geval weer aan de orde. Het is namelijk zo dat Nederlandse vissers... ...die zijn woest op de Fransen... ...en de helft van de platvisvloot dreigt onder te gaan... ...omdat de Fransen de winstgevende pulscorevisserij blokkeren... Het wordt er dan uitgelegd, het is, uh, dat, dat is een soort van. Uh, het is een nieuwe technologie die ze gebruiken. Waarbij ze uh, die vissen een licht uh, stroomschokje geven. Waardoor ze schrikken en dan uh, zijn ze hup, zitten ze zo in het net. Maar er mm -hmm. zijn nu al uh, vijf bedrijven die die uh, technologie zouden toepassen. Die dus uh, bijzonder, of, of bijzonder misschien niet. Maar die in ieder geval lucratief uh, blijkt te zijn. Uh, die zijn mm -hmm. failliet. En bij mm -hmm. de rest uh, staat het water tot aan de lippen. En hoe komt dat nou? Nou, de grote boosdoener is dus Frankrijk. En dat heeft mm -hmm. in het Europees parlement een sleutelpositie. En nou, dit is eigenlijk gewoon uh, ouderwetse jaloezie. Want uh, er wordt in het artikel gezegd, omdat de noordelijke landen, de Zuid-Europese, geen Brussel's geld gunden om een sterk verouderde vloot door de shredder te halen. Gundende de Zuid-Europese landen Nederland geen extra ontheffingen voor de pulscore. Mm. Want ja, daar moeten natuurlijk ontheffingen voor zijn, hè? want uh, ja, de oceaan is van niemand. Hè? Het is de zogenaamde tragedy, tragedy of the commons. Dus ja, als er dan geen regels zijn, dan wordt die gewoon leeggevist, is dan de theorie. Dus uh, ja, er moeten dan uh, bepaalde ontheffingen zijn voor bedrijven. En uh, ja, op deze manier uh, wilden volgens de Nederlandse vissers de Fransen ons Hollanders uit het kanaal verdrijven. Toch die Europese eenwording die ons gewoon echt uh, trots maakt op Europa en uh, die verbroedering uh, realiseert. Dat zie je wel weer. Alle mensen werden ja. broeder, was het toch? Ja, ja precies. Een uh, land waar uh, ja, de verbroedering uh, behoorlijk op spel wordt gezet door uh, ja, Obama. De Verenigde Staten van Amerika. Ik toch weer een typisch bericht van een, uh, een agent met een powertrip. Ja, Johan, heb jij wel eens.? Uh, we, we hebben er nu geen gelegenheid toe natuurlijk. Maar heb jij wel eens een sneeuwbal gevecht gehouden? Ja, ja, ja, ja. Ik heb wel eens een keertje eentje naar een buschauffeur gegooid. die uh, <laughs> helemaal uit zijn dak ging. Okay. Dreigde de politie erbij te halen. En, okay. Ja, ik gooide hem gewoon naar een bus toe. En toevallig ging die deur net open. Ik kwam in het gezicht van die chauffeur. <laughs> <laughs> okay. ja, nee, maar goed, jij vertelt. ja, vertel. Ja, Wat stel je nou voor hè, dat je, hè, je bent uh, jong, of, of jonger in ieder geval, en je denkt van, goh, uh, leuk, uh, er ligt sneeuw, sneeuwballen gooien. Nou, zoals uh, waarschijnlijk uh, genoeg mensen weten, ligt er nu behoorlijk veel sneeuw in, uh, in ieder geval het noorden van de Verenigde Staten, Noordoost in uh, de New York-regio. Uh, en uh, ja, er waren dus een paar jongens van uh, rond de 20 die dachten van, nou, uh, leuk, sneeuwballen gooien. Dus er kwam er een man voorbij en die gooide zijn sneeuwbal op zijn been. Die draaide zich vervolgens om, trok een pistool. En dwong ze om op de knieën te gaan zitten. Vervolgens heeft hij zijn collega's, hij is namelijk uh, agent, heeft hij gebeld. Hij was trouwens niet uh, op dat moment, het was niet zijn diensttijd. Maar hij uh, heeft vervolgens versterking gebeld. En uh, die, man, die, mannen, die, mannen, die jonge mannen die zijn afgevoerd uh. voor het gooien van een sneeuwbal op, de, op het been van de agent. En wat hij verklaarde in het politie rapport, was dat hij uh, werd geraakt door meerdere sneeuwballen op zijn rug. Uh, oh, dat heeft joh. Hij later, <laughs> tijdens de hoorzitting heeft hij toegegeven dat het er maar één was en dat hij op zijn been terecht kwam. Maar uh, verder uh, zei hij ook in het uh, politierapport dat het... Uh, dat hij vreesde voor zijn veiligheid. <laughs> dus ja, en, en daarnaast ook dat hij uh, door de groep uh, achterna gezeten werd en dat ze hem, dreigden te, dat ze hem bedreigden. Dus uh, ja, het is, uh, een heel mooi, Hij maakte er een heel mooi verhaal van, maar uh, onder Ede moest hij toch uh, even toegeven dat het allemaal uh, ja, verzonnen was. Ja er, was uh, ja, er waren ook camerabeelden hè, die, die dat allemaal bevestigden. Ja, dat ja het, uh, precies, dus daar kon geen kant verhaal... Er waren inderdaad camerabeelden van, uh, van bedrijven. Eh, gewoon beveiligingscamera's van bedrijven die het eh, hebben opgenomen. Dus uh, ja, het filmpje staat er gewoon bij. <laughs> op, de, op, de internet, uh, op het internet, uh, of in het artikel op het internet. Dus uh, ja, dan kun je, als ze dat natuurlijk in, uh, in zo'n zaak laten zien. En je zit daar, uh, en je moet onder EDI een verklaring afleggen. Dan kun je geen kant meer op. Hmm. Maar wat ik moet afvraag: Zou zo überhaupt gebeuren met private politie? Is dit echt uh, een gevolg van het feit dat de politie door de, een taak is die door de overheid ge, geleverd wordt? Ja, dat lijkt me wel. Ik bedoel, ze hebben een, ja. een, natuurlijk een monopolie. Op dat gebied. En uh, ja, in het geval. Stel dat, dit, uh, stel dat we in een vrije samenleving woonden. en uh, dit gebeurde. en het was iemand die. Uh, voor een privaat beveiligingsbedrijf werkte. dan had het natuurlijk enorme imagoschade opgeleverd. En ja, ten eerste ja. kan je afvragen of die man überhaupt ooit was aangenomen. want uh, meestal ja. als je dat soort trackies. hebt. dan. Uh, ja, dan is dat ook wel te zien. of in ieder geval zouden. Uh, zou zulke beveiligingsbedrijven dat in een. Uh, uh, hoe heet het, in een sollicitatieprocedure. denk ik wel goed op screenen. Mm -hmm. Maar. Uh, dus dat kun je sowieso afvragen. Maar mocht het gebeuren. Ja, dan was het natuurlijk heel anders afgelopen, want deze man krijgt, uh, ja, hij wordt nu wel aangeklaagd, maar uh, ja goed, het is uh, nog steeds relatief, er gebeurt er eigenlijk als nog weinig de... mee. Ik bedoel, het was de... niet, ook al tast er misschien wel de geloofwaardigheid van de NYPD, en de New York Police Department aan, die is sowieso al op een dieptepunt, als je het mij vraagt, inderdaad, met al die berichten waar je al aan refereerde. Dat gebeurt gewoon met de enige regelmaat. En uh, iedereen in de VS die weet dat de New York uh, politie, dat die, uh, daar moet je niet. Uh, daar mag je best voor rennen. Weet je? Of niet eigenlijk. Want dan gaan ze schieten. Maar ik bedoel, iedereen weet ja. wat voor reputatie die hebben. Dus, uh, dus kunnen ook niet eens reactie. Dus het kan zijn grote soms, anders uh, ja, in plaats van. Maar als het dus een privaat bedrijf ja. geweest was, dan was het al lang failliet geweest. Met zo'n reputatie nee. kun je natuurlijk geen, uh, geen bedrijf. Uh, ja, het hoofd boven water houden. Ja, ik ken nog wel het verhaal van uh, op Times Square dat ze achter een naakte man aan renden en erop dieper te schieten. Ja. <laughs> en daarbij omstanders raakten. Ja, ja. En in het land is New York is natuurlijk compleet ja. uh, Op Times Square. Ja. Maar uh, Amerika is nog meer gaande. Het uh, minimumloon. Ja, klopt. We hadden het vorige week hadden we het al over de, de State of the Union speech van Obama. Mm -hmm. En uh, een van de dingen die we daar ook weer benoemde is het minimumloon. En hm. ja, dit is natuurlijk iets wat uh, ook recentelijk in Duitsland uh, de nieuws is geweest. Hè. Ze waren allemaal blij uh, aan de linkerkant van het politieke spectrum. Want er uh, kwam een minimumloon in, uh, in Duitsland. Het is dus niet alleen natuurlijk een Amerikaans uh, nieuwsbericht. Ja, ze zullen het ook in, uh, in Zwitserland ook nog invoeren. Ik weet niet hoe ver dat is. Maar ze uh, wilden wel een referendum overhouden. Er okay. zit allemaal die groep achter van uh, uh, zit erachter. Ja, ja, ja. ja het, en het is natuurlijk uh, een, een hardnekkig uh, ja, mythe eigenlijk. Dat, uh, ja. dat dat de armen helpt. Het is ja. natuurlijk... Uh, eh, makkelijk, maar ook kortzichtig om naar de mensen te wijzen die in het geval van een hoger minimumloon meer verdienen. Hè? Die mensen die zijn er uiteraard. Maar dat zijn, zijn de... relatief zijn dat heel weinig. En tegelijkertijd wat we niet zien, en dit is natuurlijk wat uh, Henry Hazlitt, de kendeke noom, uh, zei. Hè? Die, die maakt het onderscheid tussen wat we wel en wat we niet zien. Um, hm. Want wat we hier in dit geval niet zien, is al die mensen die geen baan hebben. En dat zijn vooral jonge en onervaren mensen die anders natuurlijk uh, ja, voor minder dan het minimumloon zouden kunnen werken. Omdat ze gewoon die vaardigheden nog niet hebben. En zij hebben zich natuurlijk nog niet voldoende kunnen ontwikkelen om productief genoeg te zijn voor dat minimumloon, wat het ook mag zijn. Hè? Ze hebben het nu over het verhogen van, uh, ik geloof met 3 dollar ongeveer, van 7,25 naar 10,10 10 dollar, 10, als ik het goed heb. Mm -hmm. en ja Die mensen die hebben gewoon die, die vaardigheden niet. En aangezien je werk, werkgevers niet kunt verplichten om mensen aan te nemen, gaat de werkloosheid vanzelf omhoog. Hè? Dat is gewoon, maar ik vind uh, het ook watjes hoor, het zijn ook watjes. Ik bedoel, zet het dan gewoon op een ton per uur. Ja, precies. Oh, gewoon niet lullig doen. Oh, nee, dan is ja. alle armoede opgelost. Nou, en, en dat is natuurlijk ook het klomme eraan. Hè? Want je hebt aan de ene kant heb je dus het kamp mensen die zegt van... het minimumloon uh, moet, moet omhoog, want dan verdienen mensen meer. Nou, die mensen die moeten dus inderdaad op een gegeven moment toegeven... als je daarmee op de proppen komt zoals Kim terecht doet... Uh, ja, dat het ergens ophoudt. En aan de andere kant heb je het kamp mensen die zegt van... het is schadelijk en het is, het is niet alleen zaak dat we het niet verhogen... maar dat we er helemaal van afstappen. En die mensen die zijn consequent want die kunnen, of consistent... want die kunnen zeggen, zoals wij zeggen... het is niet alleen uh, schadelijk, maar je moet het afschaffen... omdat... Dat schadelijk ja. is, dus ja, is. Weet een, je, de, de showstopper is, wat mij betreft, al... Joh, als het zo goed is tegen de armoede, voer het dan alsjeblieft in in Afrika. Ja, ja. ja. ja? <laughs> daar is het ja. probleem opgelost. Daar hebben ze armoede. Voer ja, daar dan ja. een minimumloning van 5 dollar per uur. Ja. Maar, hè? Ja. En dan, dan snapt iedereen van ja, maar dat is helemaal hun werk. Dat kan, dat kan niet. Nee, dat mm -hmm. ja. ja. En, en wat er gebeurt is natuurlijk gewoon dat de onderste treden van de ladder wordt weggehaald. Hè? Want mensen die krijgen dus niet de gelegenheid. Om, die, uh, om, die uh, om zich te ontwikkelen tot het punt waar ze het minimumloon... en uiteindelijk veel meer dan een minimumloon kunnen verdienen. Top. En uh, dus ja, onze aanhangers van het linkse gedachtegoed... die kunnen ervan vinden wat ze willen vanuit een ethisch oogpunt... maar dat vooral natuurlijk verder niks aan de economische realiteit. En de bedrijven die zijn dan veel meer geneigd om dan uiteindelijk toch maar machines in te, in te ja, nemen. Ja, in te, ja. ja of, of Chinezen. Uh, laten we niet doen alsof er geen manier is om, uh, om een loonsverhoging te krijgen... of uh, hey, ik wil niet de indruk wekken dat mensen... Uh, ja, dat, dat mensen maar gewoon slachtoffer zijn van, uh, van de omstandigheden of uh, van de economische realiteit. Tuurlijk, je kan gewoon door te zorgen dat je productiever wordt, bijvoorbeeld door middel van stages zoals je, je jong bent, hè, bijscholing, werkervaring, zijn heel veel manieren om, om een loonsverhoging te bewerkstelligen. Maar ja, ja. dit is natuurlijk niet de manier, want op deze manier nee. gaan gewoon heel veel banen verloren. Ik kan me nog herinneren dat ik bij een bedrijf werkte, een cateringbedrijf, en daar hebben ze een, uh, was heel erg gericht op verkoop. En... En daar hebben ze dus om de verkoop te stimuleren, hebben ze uh, provisie ingevoerd. En, uh, waardoor mensen dus nog weer gingen verkopen. Want ze kregen meer salaris. Ik kreeg duizend schulden extra, aan provisie. Ja. Bovenop mijn salaris. En omdat ik gewoon heel goed verkocht. En dat is uiteindelijk dus afgeschaft door de vakbond. <lacht> ja. Want die vonden het niet eerlijk. Want er waren ook met name vakbondsleden. Die, die lui waren statistisch. Dus dat was een van de meest fanatieke vakbondleden daar. Die zat de hele dag alleen maar op de luie te kankeren. <laughs> ja, en hij vond het heel goed dat het afgeschaft was, want het was heel oneerlijk en het zorgde voor ongelijkheid. <laughs> ja, ongelooflijk. Hè? Mensen werden beloond naar hun werk en naar de, ja, de effectiviteit ja, ja. van hun werk. Dat is totaal oneerlijk natuurlijk. Ja. Ja, ja. Maar uh, Obama heeft nog meer aangericht, uh, of eigenlijk juist niet. Hij had uh, altijd uh, beloofd uh, dat uh, ja, de, de wiet legaal zou worden, daar zou hij zich verhard maken. Maar voordat we daarover uh, verder gaan, we zitten nu in het hoekje drugsberichten. Er is een uh, groot talent overleden aan heroïne. De heroïne moet verboden worden. Ja. Of was hij, al, was hij al verboden? Ja, dat was hij eigenlijk al. Hè? Oh, ja. hoe kan het dan? Vertel, oh, vertel. Je hebt het over uh, de bekende acteur uh, Philip Seymour Hoffman. Dat is een uh, Amerikaanse, uh, of was moeten we inmiddels zeggen, een Amerikaanse acteur. gevierd uh, gevierd man. Maar uh, ja, hij is inderdaad overleden aan een overdosis. Uh -huh. En uh, nou, op zich uh, verder over het algemeen uh, behandelen we dat soort berichten hier niet, want wat heeft het verder voor nieuwswaarde? Nou, in dit geval heeft het wel degelijk nieuwswaarde, want uh, zoals, zoals uh, ongetwijfeld de, de luisteraars weten, is er in de uh, Verenigde Staten de zogenaamde war on drugs aan de gang. Hè? Ja, 40 jaar. Precies, ja. Nou, Dat is natuurlijk gewoon een falikante mislukking. En uh, ja, de, de dood van deze man is daar nog maar eens uh, een voorbeeld van. Hè, want, uh, wat er gebeurt is, uh, de drugs die mensen voor recreationeel gebruik willen hebben, die worden natuurlijk niet uit de handen van die mensen gehouden. En dat weten we allemaal. Als, als er ergens, ergens genoeg vraag naar is, dan is er ook een aanbod. Of de overheid het leuk vindt of niet. En in de tussentijd is de schade die die drugs aanbrengen veel hoger. omdat de kwaliteit niet te verifiëren is. Ja. Dus uh, dat, uh, daardoor uh, krijg je natuurlijk gewoon dat, mensen zich, dat vreedzame mensen zich in een criminele circuit moeten begeven. om überhaupt aan het speel te komen. En wat uh, heb je in het criminele circuit niet als het fout gaat? is uh, ja, een gang naar de rechter of uh, iets in die trant Dat bestaat gewoon niet. Het is uh, ja. Ja, het recht van de sterkste. En uh, ja, als, er, uh, als er geen uh, objectieve derde partij is die uh, ergens over uh, een uitspraak over kan vellen, dan, wordt het dus gewoon, uh, dan gebeurt het gewoon met geweld. Ja. En wat we ook uh, denk ik even moeten benadrukken is dat de dood van, die, uh, van deze acteur, van Huffman, was geen zelfmoord. Het was een ongeluk. Mm -hmm. en nou, Hij was dus duidelijk gewoon verslaafd. En hij heeft uh, gedacht uh, gewoon zijn uh, fix te nemen. En dat is hem uiteindelijk fataal geworden. Ja, en uh, ja, eigenlijk is het heel simpel, hè? totdat uh, drugsverslaving wordt behandeld als een medisch uh, issue en niet als een misdaad, zullen dit soort incidenten vaker voorkomen. En ze komen natuurlijk ook vaker voor. Hè? Alleen dan ja. is het uh, 9 van de 10 keer geen beroemd iemand en dan horen we het verder niet. Maar uh, ja. Ja, het, is gewoon, het feit blijft gewoon dat de levens van miljoenen mensen verwoest worden door de war on drugs. Maar dat niet, dat niet alleen, wat ook wel heel grappig is, hè? Ik bedoel, waar komt kom heroïne vandaan? Uh, voornamelijk uit Afghanistan. En die hebben een record high uh, gehaald in de productie. Uh, in, uh, vorig jaar er is nog nooit zoveel opium geproduceerd in Afghanistan als vorig jaar. Ja. En wie zitten daar? De Amerikanen. Dus wat dat betreft uh, hebben ze het blijkbaar toch op een of andere manier een klein beetje aan zichzelf te wijten. Uh, ja. Want, ja, in, in, in 2002 was er ongeveer 74.000 hectare aan uh, papavervelden. En ja. uh, van die 74.000 uh, is het inmiddels gegroeid naar 209.000 hectare. Dus uh, het is bijna een verviervoudiging in, uh, in iets meer dan tien jaar tijd. Dus ja, de war on terror nee. heeft niet geholpen voor de war on drugs. Uh. Nee. Het is ook zo dat er heel veel uh, drugsmokkelen gebeurt altijd via het leger, hè? Dat klopt. Je hebt, in ja. de tijd dat er heel veel via de zogenaamde bodybags gingen uh, enorme ja. hoeveelheden drugs. Ja, het het Iran-contra-schandaal is natuurlijk ook nog wel enigszins bekend, waar de CIA ja. Ja. actief was in, uh, ja, ja. in drug trafficking. En er zijn inderdaad een hoop verhalen dat uh, ook vanuit Afghanistan het Amerikaanse leger een rol speelt in het, uh, en de CIA in het importeren van die heroïne. En vandaar ook dat heroïne weer een groot probleem wordt. Uh, omdat het gewoon veel meer verkrijgbaar is en Dat is denk ik ook wel het, het vermelden waard. Uh, dat uh, weet je, heel veel mensen die uh, zeg maar enige libertarische inslag hebben. die, die gaan 9 van de tien keer gelijk akkoord met. ja, dit moet gewoon legaal zijn, dat is veel beter. Ja, nou, vanwege de argumenten waar we het net al over gehad hebben. Maar hetzelfde is gewoon zo. En, en dat onderscheid maken mensen nog wel eens. Dan, tussen soft drugs en hard drugs. Maar we zien dus het gevolg van het criminaliseren ook. van bijvoorbeeld heroïne en ook cocaïne en, en noem het maar op. Hè. Dus die, die, die moeten we in dit geval echt in hetzelfde licht zien, denk ik. Als we, als we vrijheidslievend uh, zijn, of. Uh, uh, doen voorkomen alsof we dat zijn. Uh, we gaan even naar. Uh, ja, er zijn ook wat positieve berichten. Want uh, de Amerikaanse staat, uh, George, ja, dat is een vrij conservatieve staat. Uh, 54% is daar voor het legaliseren van marijuana. Ja, klopt. Ja, en dat is, uh, zoals u zegt, is dat uh, geheel tegen de conventionele wijze van denken in. Want uh, Georgia staat natuurlijk, of natuurlijk, maar Georgia staat bekend als een van de zuidelijke staten. Als een conservatief christelijke staat. En uh, ja, die mensen die zijn van oudsher altijd heel erg tegen drugslegalisering geweest. Maar ja, je ziet het nu echt dat, het, uh, dat die, uh, die hele beweging echt uh, op stoom begint te raken in de Verenigde Staten. En moeten wij als Nederlanders er gewoon eerlijk bij toegeven, we worden gewoon links ingehaald door uh, verschillende staten. Want het gaat hier echt over legalisering, hè, waar we in Nederland alleen nog een gedoogbeleid hebben. En waar mensen nog steeds opgepakt worden voor het hebben van een bepaalde plant in een huis, of in een schuur, of in een zolder, of waar ook. Het nieuwtje is eigenlijk dat het dus in, ook in een staat als Georgia dat al meer dan de helft van de mensen ervoor is. En er zijn al uh, heel veel initiatieven aan de gang in, uh, in verschillende staten, van, uh, van het zuidwesten tot het noordoosten en uh, de andere kant weer op, die, uh, ja, die het willen gaan legaliseren. Dus uh, ja. ik hoop dat, uh, dat we in Nederland ook diezelfde kant op gaan. De minister op Stelten, die had ook wat te zeggen. Hè? Of moet ik eigenlijk zeggen, die had ook wat te zeggen. Ja, die wilden er niks van weten. Nee, maar ze... <laughs> die wilden er inderdaad niks van weten. Die ja, wilde die ook niet van Joris Demming. Nee, nee. nee, precies. Nee, maar dus, ja, de burgemeesters zijn bij elkaar gekomen van een aantal grote steden. En die zien toch wel ja, dat het drugs, dat, tenminste het gedoogde beleid, dat brengt toch wel een beetje criminaliteit met zich mee. Ja. En die hadden een oplossing, niet legaliseren, nee, nee, nee. Het moet gereguleerd worden. Ja, precies ja. Ja, niet vrijgeven, maar reguleren. Ja. En zelfs dat vond opstel al te ver gaan. Ja. En dan krijg je echt, we hadden het net al over een powertrip, nou, uh, opsteld is er dan iets minder, uh, ik denk, uh, uiterlijk is het iets minder aan hem te zien, maar hij zegt ja. wel, uh, ik ga erover en zij niet. En zij zijn ja. de gemeenten die met dat standpunt uh, kwamen, dertig gemeenten in totaal, ja. die zelf wiet wilden gaan telen. En uh, ja, opsteld is natuurlijk de geit. en die zegt gewoon dat niet. Dus ja, dan houdt het op, ja helaas. Maar we gaan nog heel even terug naar de Verenigde Staten van Amerika, waar dat geweldige... ...plan ingevoerd is, Obamacare. Yay. Het werkt goed hè? Ja, denk ik, het werkt uitstekend. Nou, de hackers zijn er blij mee. Ja, het gaat van een leie dakje, het hacken. Gratis medische gegevens, voor niks. Ja, ja, precies. Je moet even vier minuten een beetje hacken en dan ben je erin. Ja, ja, ja. ja er, zijn, nee, er zijn allerlei... Uh, ja, er is natuurlijk al een hele tijd is er, is er nieuws over uh, Obamacare... ...en de, ja, de, de slechte veiligheid van de website healthcare.gov... En uh, ja, het is maar eens te meer gebleken hoe onveilig die website is. Dus namelijk uh, door een, uh, een hack-expert is die binnen vier minuten is die gekraakt. <lacht> Als je het wil geloven, binnen vier minuten zijn de gegevens van uh, 70.000 mensen die geregistreerd hadden voor Obamacare. Uh, die, uh, die liggen dus uh, ja, virtueel op straat. En uh, daar had die man uh, toegang uh, tot. En uh, ja, dat zijn natuurlijk uh, de meest intieme en persoonlijke gegevens. Zoals bijvoorbeeld een social security nummer. Dat, uh, daar kun je gelijk natuurlijk uh, al de nodige fraude mee plegen. En uh, ja, nou ja, verder alle natuurlijk, medische gegevens. En dan noem het allemaal maar op. Dus die 70.000 mensen die, hadden, uh, die zich hadden ingeschreven. die zullen zich nog even achter de oren krabben, denk ik. Dat ja, uh, ja, was ook een beetje voorspeld door John McAfee. Uh, ja. uh, jullie uh, niet ja. onbekende inmiddels, uh, Die dat zei van nou, het is zo slecht. Nou, ja, en dat zegt dan een voormalige hacker, uh, weet je wel? <laughs> de, ja, ja, ja. 60. <laughs> inmiddels is trouwens uh, Anthony Katgens ook uh, aangeschoven. Dan gaan we naar het uh, volgende bericht. Uh, de corruptie kost Europa jaarlijks 120 miljard. Dat is een mooie, hè? Ja. Ja, het is mooi wat. En uh, het artikel begint met het ene complimentje... ...naar het andere complimentje voor Nederland. Want mm. Nederland wordt als voorbeeld genoemd... ...voor de corruptiebestrijding. Oh joh. Ja, maar dan gaan we nog eventjes verder. Nou, uh, de EU-commissaris heeft de resultaten... ...van een grootschalig uh, onderzoek... ...naar uh, binnen de 28 uh, EU-landen. Dus binnen de landen, nog niet binnen de EU zelf... Uh, het is voor het eerst dat op een dergelijke schaal de corruptie is onderzocht. Dat is nog nooit gedaan, want ja, zo relevant is het niet om, uh, uh, om daarnaar onderzoek te doen. In het onderzoek wordt dan vooral lovend gesproken over de pak, uh, aanpak van Nederland. Nederland mm. heeft een uh, geïntegreerde aanpak om corruptie te voorkomen en op te sporen. En het is een model oh. voor alle andere EU-landen. En dat vinden de Bulgaren ook, hè? Ja, ja, ja. ja we komen uh, nou ja, lidstaten hebben vele initiatieven genomen, resultaten wisselen, blablabla. Bla, bla. Nou, en dan komt in de laatste regel van dat, van dat FD-artikel... Komt de kat ja. uit de mouw? Nee, dan blijkt in de laatste regel van het artikel komt eigenlijk uh, de kat uit de mouw. Mm -hmm. uh, in het onderzoek zegt 26% van de ondervraagden dagelijks last te hebben van corruptie. Jo. Dat is extreem, dat is enorm, dat is om je diep over te schamen. En waarom doet Nederland het nu zo goed? In Nederland heeft dus maar 9% dagelijks last van corruptie. Mm. 9%! 9 op de 100 mensen hebben dagelijks, niet, niet, niet, we, niet wekelijks, niet maandelijks, niet uh, één keer per kwartaal... Nee, die hebben dagelijks te maken met corruptie. Nou, dan is 9% is nog steeds hartstikke veel. Mm. En alleen een kleinere overheid kan ervoor zorgen dat er minder corruptie gaat komen. Oh nee, dat ja. is kom je daar nog bij? Dat is wel toch nodig? Ik stel voor een toezichthouder op de toezichthouders. Ja, precies. Ja. Ja, en, en, en daar dan een accountantskantoor op zetten. Een Rijks accountantskantoor. Klinkt wel mooi, vind je niet? ja. ja, ja. Ja, we hebben er al. Blassen niet, zit dat. Uh... Ja, maar, ja, maar daar, de bovenop. Of, uh... nee, daar, daar bovenop. Ah, ja, juist, ja, ja, inderdaad. Ja, nee, er moet meer. Nog meer controle. En daar dan een toezichthouder op. Die dat en daarboven nog allemaal uh, commissarissen die daar voor een ton per jaar uh, niks zitten doen. Uh, een raad van toezicht, ja, met oud-politici. en ja, een raad van uh, wijze mannen. Ja. Ja. Nou, dan daalt ook vanzelf natuurlijk het, het aantal mensen wat last heeft vandaag is van corruptie natuurlijk. Want de rest werkt dan allemaal bij de overheid. Dus dan daalt dat van negen naar... Uh... Uh, die hebben er geen last van, die hebben er voordeel van. Ja, ja, dat is ja, dat is ja voordeel van, precies, <laughs> ja, juist. Uh... Ja, goed, we praten wel over de negatieve dingen, maar je moet ook, zijn ook mensen die daar voordeel van hebben. Ja, ja nee, klopt. Je moet dat Keynesiaans bekijken, denk ik dan maar. Ik denk het ook, <laughs> Maar Johan, ik denk niet dat die, die mensen die zo lovend zijn over Nederland en de aanpak van corruptie, dat die het volgende artikel hebben gelezen. Nee, nee, die zijn waarschijnlijk ook nooit in de gemeente Utrecht geweest, nee, precies. denk ik. Oh, zometeen heeft jullie daar ook nog hele mooie dingen over te zeggen. Met <laughs> de Kano-club. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, nee, wat is er gebeurd in Utrecht? Ja, nou, laten uh, we alvast een voorproefje doen. Uh, de kop... Die waren allemaal weer volledig in integer, hè? die GroenLinks'en ja, daar. Ja, ja, ja. Nee, ja, de kop luidt namelijk. Corrupte ambtenaren konden ongestoord hun gang gaan. Ja, dan val je oh. natuurlijk van je stoel. Maar ja. <laughs> ja, dat blijkt echt waar. In de domstad. De twee corrupte ambtenaren van de Utrechtse vastgoedorganisatie, UVO, die worden vervolgd en ontslagen, konden jarenlang ongestoord hun zakken vullen. Schoven oh. illegaal klussen door naar aannemers in ruil voor auto's, leningen, laptops en goedkope verbouwingen aan hun privéwoning. <laughs> en uh, ja, nou is dit op zich al komisch, maar het wordt nog leuker. Uh, dit is namelijk in het AD. Uh, zegt men, het AD bracht de fraudezaak vorig jaar in het nieuws en onthulde dat een van de corrupte ambtenaren, de 57-jarige APS, ook een illegale sekssalon runde op de Amsterdamse straatweg. Hij bleek en bleek daarvoor, joh. nou komt hij, het gemeentelijke e-mailadres te gebruiken. <laughs> oh, joh, joh, joh, joh, joh. Dus ja, het is schitterend. Nou, voor die mensen die nu dan denken van, ja goed, uh, ja, het, het gebeurt wel eens, maar het is nu in ieder geval opgelost. Ja, er zijn mensen die zijn er toch iets sceptischer over. Mm -hmm. um, uh, zo hebben we bijvoorbeeld uh, uh, hier wat mensen die zeggen, uh, de klokkenluiders, uh, over de cultuur uh, op de, de UVO. En uh, nogmaals, de uh, Utrechtse vastgoedorganisatie. Die zeggen, ja. ja, eigenlijk het zit er gewoon ingebakken. Uh, het is gewoon een cultuur van vriendjespolitiek en fraude. En uh, het is uh, iemand die anoniem wilde blijven natuurlijk, maar die zegt, het is het topje van de ijsberg. Jammer dat de leiding buiten schot blijft. Ja, ja dat, dat is toch logisch? Ja. ja, laten we nou eerlijk zijn. Ik bedoel, dat gebeurt in, in elke ambtelijke organisatie. Uh, daar waar mensen opdrachten mogen vergeven en ze niet zelf hoeven te betalen. Ja, dan worden ze gevoelig voor, uh, nou, dat begint met kerstpakketten en dat eindigt met dakkapellen ja, uh, hè, en, uh, en auto's. Ja, maar, maar zo gaat het. Hè? En ik heb dat van heel, heel dichtbij meegemaakt. Uh, mijn ex-schoonvader was ambtenaar en de goede man. En de, die was in de positie om inderdaad werk te vergeven. En uh, de goede man, hij is inmiddels overleden, uh, kon de kerstpakketten niet kwijt in zijn garage. Letterlijk. Ja, ja, ja. Letterlijk. Hè? Dat was, daar, daar stonden gewoon drie, vierhonderd voor iedere december weer. Die kon het hele jaar kon hij gewoon uh, wijn drinken onbeperkt. Wat hij met de kerst weer kreeg van al die aannemers. Ja. En ja, dat waren echt geen lullige flesjes van vijf euro van die Jumbo. Dus, okay. Nee, ik weet het. Dus het was altijd heel gezellig bij mijn, bij mijn schoonvader destijds. Maar, ja. dat is, en dat was de normaalste zaak van de wereld. En hij was niet corrupt, vond hij zelf. Nee, nee, Want hij, hij hield er verder geen rekening mee. En hij nam het allemaal aan van iedereen. Dus ja goed, uh, dat is ook een manier natuurlijk. Officieel mag je niet aannemen, cadeautjes. Nee, maar ja, wat doe je dan als je gewoon aan het werk bent... en je vrouw zit thuis en er komt een koeriersdienst langs met een pakket? Oh ja. ja, ja. ja. Nee? Want dat wordt allemaal gewoon dat wordt op je privéadres uh, afgeleverd. Eh, en mm -hmm. dat, dat is inmiddels 15 jaar geleden hoor. Dus dat is, maar, maar dat gebeurt gewoon. En, dat is, en iedereen weet dat het gebeurt. En dat is heel normaal. Ja. En dat gebeurt niet als jij je, je eigen huis laat verbouwen met je eigen geld. Hè? Nee, nee, dan ben je er nee. opeens niet gevoelig voor. Inderdaad. En dan komen we weer... Zorg nou dat de overheid dat soort opdrachten gewoon überhaupt niet te verstrekken heeft. Ja, helemaal mee eens. We gaan naar het volgende bericht. Ik vraag me af uh, ja, dat uh, een bureau dat een huisstijl voor een bepaalde gemeente in, sorry, bepaalde gemeente in Nederland moest uh, ontwerpen. Ik vraag me af hoeveel flesjes wijn hier voor over en weer zijn gegaan. Want het gaat om de huisstijl. Van niet zomaar een stad. Het gaat om de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Het ja. is echt een schokkende nieuwe huisstijl geworden. Hè? Is ja, echt, nee, de, uh... het, is, het is een compleet nieuwe huisstijl. Kijk, je moet je een voorstellen. We, we, hebben, we kennen allemaal de, de bekende de Andreas Kruijzen. Hè, die je ook op de, op de paaltjes ziet in Amsterdam. Langs de straat. Nou, die moet je dus even voor je zien. En dan heb je dan daarnaast staat gewoon gemeente Amsterdam. Ja. Dat is de oude stijl. Ja, ik, nou oké, okay, overzichtelijk op zich, maar wel, misschien wel een beetje breedheid, maar goed, op zich prima. Maar nu, ze hebben nu het roer radicaal omgegooid. <lacht> uh, het nieuwe logo bestaat uit de drie Andreas met vast. daarnaast de woorden gemeente en daaronder Amsterdam. Oh. Ja, dat is compleet anders. Ja, hoeveel mag het kosten? 5 uh, euro? 100.000? euro. Honderdduizend? <lacht> ja. Ik weet nog een van de eerste vrije radio uitzendingen hadden we, dus de gemeente, sorry het, het gebied Wallonië. Ja. En die mochten voor 65.000 euro een nieuw logo uh, hebben. Ja, ja, ja. En ja, dat, ja, waren drie, dat waren vijf stippen. Was het niet hetzelfde bureau of uh, Die nou? gaat je bijna afvragen. Ja, ja nee, maar de, de, de gemeente zegt erover: uh, het stadslogo wordt compacter. En alle brieven, mailtjes en visitekaartjes van ambtenaren krijgen voortaan, uh, voortaan één herkenbare uitstraling. Johan. En dat uh, alles voor de luttele som van 100.000 euro. Nou, wat wil oh, je nog ja. meer? Maar er komen nog heel veel kosten daarna. Hè? Dat, uh, ik weet niet of dat nog meegerekend is. Ja, drukwerk en zo. Ja, want, oude drukwerk moet vernietigd worden. Ja. Er uh, komt goal. heel wat bij kijken. Ja. Ja, ja, en dan dan, dan je je rekenen, moet je rekenen. Dus dan moet je dus 30.000 ambtenaren op cursus sturen... hoe ze het logo in hun uh, onderschrift van hun e-mail gaan veranderen. Oh ja, ja, ja. ja. ja, bedoel, Daar dus, bij, ja. Dan moeten die allemaal moet die een dagdeel op cursus. Dat, dat moet nog helemaal... God. Ja, en, en dat is het gekke, want dat, dat staat ook in het artikel. En, en misschien, misschien dat, ik hier, dat ik dit niet goed lees, of dat mijn IQ gewoon te laag is. Hoor, dus help me even. Maar er staat hier, Amsterdam denkt een deel van dat geld, die, die ton, uh, terug te kunnen verdienen met besparingen op papier. Zo worden nog verschillende soorten briefpapieren en enveloppen gebruikt. Dat hoeft straks niet meer. Ja, die was niet drukker. En hoe bespaart dat geld? Leg me dat even uit. Ja, <laughs> dat is ambtenarenlogica, wat? Ja. <laughs> ah, het moet allemaal niet gekker worden. Dit is... Uh... Ja, het wordt allemaal nog gekker, want ik uh, zie hier alweer uh, de naam opduiken bij het volgende bericht. Dat is uh, niemand minder dan uh, ja, het economische wonder uh, Dijsselbloem. Ja. Ja, gosje mijne. Uh, die had volgens mij, de vorige keer hebben we ook zo'n soort bericht gehad. Dat er geen geld meer zou gaan naar Griekenland. Het zou nu echt de laatste keer zijn. Maar nee hoor klinkt als een liedje van René de Aan, als uh, jullie dat nog wat zegt. Puil uh... de ja, maar... ja, ik moet eerder denken aan gokverslaafd. Ik heb uh, een oude stamkroek, waar ik vroeger altijd kwam naar mijn werk, daardoor is we dus een gokverslaafde. En elke keer als je dan met hem ging praten. Ja, nee, maar ik ga nu echt stoppen met gokken, gok. En ik moet alleen deze ronde afmaken, want er zit iets aan. En had een hele theorie bedacht. Hij dacht dat het algoritme van de gok was dat, uh, uit, uitgevogeld, dat zei hij ook. En nu gaat het gebeuren, nu gaat het goed komen. Ja. En ik moet hier ook echt heel erg aan denken als ik dan minister D Dijsselbloem hoor. Uh, over, uh, Griekenland. Maar uh, laat het bericht... Uh... Nou ja, goed. Het komt niet terug, dat geld. Dat weet iedereen. Ja. Maar het is inderdaad een gokverslaafde onder het motto van, nou ja, goed. We hebben er al zoveel geld in zitten. Uh, als we het nu failliet laten gaan, zijn we alles kwijt. Ja. Hè? En ja. dat, dat zie je bij een gokverslaafde ook inderdaad. Van, ja, ik ben nu al zoveel verloren aan die tafel. Nu, nu ga ik winnen. Ja. Ja. Kan niet anders. En het ja. JSF-verhaal is natuurlijk hetzelfde, hè? Ja, ja worden maar, precies dat, dezelfde argumenten. Ja, en dat is altijd die salami-tactiek. Daarom doen ze het ook altijd in stukjes. Ja. ja maar goed als je gaat zeggen van joh, we, gaan een, we gaan een tramline bouwen en die kost 5 miljard dan krijg je niks voor elkaar maar ja. je zegt wel hij kost 500 miljoen nou ja dat is oké okay. oh sorry het was toch een miljard ja we hebben nu al een miljard erin geïnvesteerd komt toch nog een half miljard bij en zo blijft het maar doorgaan hè? Ja. en dat weten ze van tevoren maar ja. als ze meteen de waarheid vertellen uh, dan krijgen ze het nooit voor elkaar ja. en hetzelfde met de JSF natuurlijk ja, dat, dus gewoon, dat wordt gewoon verkocht van nou we krijgen 100 van die toestellen voor een schijntje en dan de industrie mag er ook nog wel mee, mee verdienen. En aan het eind van de rit krijg je 37 waarvan de helft niet kan vliegen en de andere helft. Uh... Ja. Nee, maar... Een soort vliegende vira. Nou, hoe was het nou een vliegende vira? <laughs> uh, hij vliegt niet. Uh... Hij vliegt niet, althans. <laughs> ja, als hij vliegt, dan vliegen de bodemplaten eruit. <laughs> nou, alleen met mooi weer hè? mag hij vliegen. Oh, ja, ja. Hij mag niet vliegen in het donker. En <laughs> Daar is hij juist voor gebouwd. En ja. nou, Kevin, als je het over die, uh, die, die tactiek hebt, hè, van uh, gedeeltelijk uh, zeg maar, langzaamaan het er een beetje in uh, brengen, dat mensen een beetje kunnen wennen aan het idee. Dat idee krijg ik ook heel erg als ik, uh, als ik dit artikel lees over Griekenland. Wat? Uh, er wordt namelijk uh, gezegd, uh, nou, het is inderdaad gezegd, dat ze weer, uh, waarschijnlijk weer financiële hulp nodig hebben, of mogelijk, volgens, uh, volgens Dijsselbloem. Uh, maar, en dat wordt dan echt gepresenteerd als, uh, goh, we zijn echt, we houden voet bij stuk, er komt geen kwijtschelding van een deel van de Griekse schulden. Daar hoeven ze niet op te rekenen? Maar, en nu komt de aard bij te maken, maar... uh... wat, wat ze dus wel bereid zijn te doen is om, om ze een langere looptijd te geven. En zoals in het artikel wordt gezegd, vorige week kwam er al naar buiten dat Griekenland mogelijk 5 tot 6, miljoen, 6 miljard euro nodig heeft. Maar het land Der Spiegel berichtte gisteren dat het bedrag eerder rond de 20 miljard euro komt te liggen. Volgens Dijsselbloem moet voor een dergelijk steunpakket Griekenland wel extra stappen nemen. Hij zegt, we hebben ook vanuit de Eurogroep Euro gezegd dat als de Grieken de stappen zetten die we met ze afspreken en ze slagen er ook in om de begroting op orde te brengen, wij ook bereid zijn om verdere ondersteuning te bieden. Mm. Uh, nou, zoals ik zei, een kwijtschelding van een deel van de schuld is voor Duitsland Bloem niet uh, geen optie. Maar het verlengen van de looptijd van de lening of het verlagen van de rente is wel een mogelijkheid. Ja, nou, wat dan nou, min, min 2, min 3, min 5%? Ja, inderdaad, ja. Dus ja, denk je, Kim, denk je dat het ook uh, volgens diezelfde ah, ja. tactiek gaat lopen? Nou, de, de tactiek is natuurlijk van joh, we gaan ze niet in één keer alles kwijtschelden. En maar op het moment dat ze er zoveel geld in hebben zitten, kun je niet meer terug. Nee. Ja, dat is de truc. We hebben nu hoeveel, hoeveel geld hebben we erin zitten Inmiddels 20 miljard, 30 miljard. Uh, plus nog garanties via het ESFS. En, uh, nou goed, noem het allemaal maar op. Ja. Dus we kunnen niet meer terug. En die Grieken weten dat donder goed. Ja. Ja, en het is het oude adagium. Kijk, als je, als je 1000 euro schuld hebt aan de bank, dan heb je een probleem. Maar als je een miljard schuld hebt aan de bank, dan heeft de bank een probleem. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja, dus nou, het simpel en... is dat je niet meer terug betaalt. Als je die 1000 euro, nou doen boos. Maar als je die miljard niet meer terug kan betalen, een soort mad of constructie. Uh, dat gaat gewoon... Dus we, we moeten wel, we zitten met handen en voeten gebonden in die Grieken en uh, die jongens die zijn daar heel slim in het, in het onderhandelen. En die zitten heerlijk met hun rug uh, in het plusje van jongens, kom maar op met de miljarden. Nee. Ja, dat is een duidelijk verhaal, ja. En ja goed gelijk hebben ze. Ja. Wat, kunnen we, wat kunnen we nou helemaal doen? Gaan we de marine op Kreta afsturen als ze niet betalen? Nee. Uh, <lacht> <Ja. coughs> en dat weten zij natuurlijk ook. Als je de Grieken echt wil helpen, dan, ja. laat je, dan maak je inderdaad reizen naar Griekenland maak je fiscaal aftrekbaar in Nederland. Ja. En dan, dan moet je je bonnetjes bewaren van je OO-Gerso-gedraging. Maar dan maak je dat gewoon fiscaal aftrekbaar. Dat is voor de belastingdienst goedkoper en voor de burger beter. Dus uiteindelijk wint iedereen daarbij. Ja. Ten opzichte van het, het zomaar geld gooien in een put. Nou, Bovendien komt het geld dan ook echt daar in de economie terecht. In plaats van nou ja, waar het nu terecht komt. En dat is gewoon in Zwitserland. Want dat weten we ook allemaal. Ja. De vraag is ook of, of... Kijk, je kunt niet meer zeggen van... Nou, het is geen kwade opzet. Het wordt steeds moeilijker om, te, om, om eigenlijk uh, te spreken van... Nou ja, uh, complottheoristen, die, die hebben het mis. Ja, mm -hmm. afgezien wat je ervan kunt vinden, het, het lijkt wel uh, het lijkt, het, als iemand zegt van ja, je, uh, libertariërs dat zijn types met uh, een aluminium hoedje op, dan denk je eigenlijk, ja, dat uh, ik zal, uh, ik word niet graag in die hoek geschoven, maar waar je het, het ontkennen dat dit uh, te maken heeft met, met gezond verstand? Uh, of uh, moet willen gewoon de, de, de zaak in de. Ik, ik geloof dat je bijna een klas hebt van mensen die aan de, aan de touwtjes trekken. Of die wel invloed hebben. Dat of uh, sprake is van pure incompetentie. En, en misschien ook inderdaad wat je zegt, dat die zitten in dat cultuurtje vast. we uh, Ook niet uh, ja, op een soffer willen gaan. Uh, een andere groep die denkt, nou nah, prima, ik, ik profiteer van. Gaat vooral door. En ja, het, een beetje als Mark Faber, uh, ik denk jullie het ook niet helemaal onbekend, de Zwitserse uh, libertariër en uh, beleggingsroeroer, uh, Mr. Gloom, Doom en Boom, uh, die zegt: van, Nou ja, het houdt eens een keer op. Ik weet alleen niet, nog niet uh, de datum. Uh, huh? En zo zijn er wel meer die dat, uh, die wel zien dat, er, dat het ten einde loopt. Alleen is dat, is dat dit jaar? Of, is dat, of kunnen we nog een beetje uitzingen? En ja, het hangt vanaf uh, van een aantal factoren. Het, is, uh, het, is wel, het, het gaat ten koste van ons allemaal. Van die mensen. Maar, maar uh, jongens. Even het laatste bericht. <coughs> <Na> het einde <coughs> de tijd is nog niet in de zicht, want uh, Jorisma heeft een goed idee. We sturen, sturen de militairen af op de inbrekers. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja. Nou, het was er niet haar idee, het is uh, van haar collega Van der Laan. Uh, ja. Die had het al ingevoerd en het had heel, groot succes. Ze hebben het hele Nederlandse leger ergens in uh, de uithoek van Amsterdam met nachtkijkers uh, rond laten lopen. En ja. ze hebben maar liefst één inbreker uh, gevangen. Zo. En toen spraken ze van een succes en nu mogen de mensen een pakken. en nachtkijkers ook uh, s'nachts door de wijken van Almere gaan lopen. Ja, precies. Ja, jongens. Ja, ze uh, ze wilde hulp van het leger inschakelen om het aantal woninginbraken in de gemeente terug te dringen. En ze zegt daarbij dat, en dit is een quote, alle beschikbare technische hulpmiddelen van het leger worden ingezet. Yo, en dat uh, sorry? Wat moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld tanks ja. en... Uh... Militarized police! <laughs> tanks hebben we niet meer, toch? Nee. Ah, die kunnen we toch krijgen op subsidie van de Amerikaanse overheid? Die hebben ze ja. dus toch nog nodig? Die kunnen ze ja. wel kwijt in ons voor een prikkie. Ja. En ja, en ze zegt drones? Ja, precies. Ze zegt niet te weten welke middelen eventueel ingezet worden voor de opsporing van inbrekers. Maar, staat er in dat artikel bij, Almere zette eerder al drones van Defensie in. Dus ja, dat uh, is denk ik een, uh, een goed teken of een, of een goede waarschuwing voor de, de mensen die eventueel willen inbreken in Almere. Ja, ga, ga maar in een andere stad opzoeken, want voor je het weet heb je drone achter je aan. <laughs> Ja, of de inbrekers die lachen zich gewoon rot. Die denken: Oh, het is een Nederlandse overheid, maar uh, we gaan gewoon verder met waar we mee bezig waren. Als ja, ja. ze hebben ze er maar eentje gepakt. In, ja. ik denk, in Nederland is als, als inbreker, en als crimineel überhaupt, is het heel makkelijk om niet gepakt te worden. En dat zorgt dat je nooit te hard wegrijdt. Op het moment ja. dat je harder te rijdt dan de maximum snelheid, dan word je gepakt door de Nederlandse politie. Dat is ja. het enige wat je nooit moet doen. En je ziet het continu. En dan moet je maar eens op letten: uh, als je ziet van uh, agenten zagen een auto met een verdacht hoge snelheid rijden, dan gaan ze erachteraan. Ja. Maar als jij je gewoon netjes aan de maximale snelheid houdt, zal je nooit gepakt worden als inbreker. Het is gewoon een kwestie, een kwestie van je universiteit bedwingen, eigenlijk. Hey, dan hebben we het over, uh, over, de, over mevrouw Jortsma, de burgemeester van Almere. Ja, die was vorige week ook nog in het nieuws. Ja. Uh, ze, ze heeft namelijk nogal meer opmerkelijke uitspraken gedaan. Ze doet me onderhand een beetje denken aan Sarah Palin. Maar... Ja. <laughs> nou, dan doe je denk ik, uh, Sarah Palin misschien wel veel te kort als ik denk, <laughs> Ja, nee, maar ze zei. Uh, en ook dit is een artikel uit de Telegraaf. Uh, Jortsma geeft burger de schuld. Uh, wat zei ze namelijk? Uh, als een gemeente dreigt te verzuipen, dan wordt die door de provincie onder toezicht gesteld. Dat betekent dat alle tarieven maximaal worden verhoogd en de bezuinigingen maximaal worden opgevoerd. Als de gemeente nog steeds niet droog is, gaat ze naar het Rijk, dan betalen we met z'n allen voor. Nou, daarop vroeg die, uh, uh, die, diegene van het, uh, het, blad, uh, het opinieblad Forum, die interviewer, die vroeg van, ja, is dat dan wel, uh, kan dat dan wel dat de burger daar dan voor op moet draaien? En daarop antwoordt ze, ja, maar daar hebben ze zelf voor gekozen. Ja. Burgers en ondernemers moeten nadenken over wat voor een gemeentebestuur ze willen. Ze kiezen voor een bepaald beleid. Als de kiezers daar niet verantwoordelijk voor zijn, waar zijn ze dan nog wel verantwoordelijk voor? Oh my god. Dus ja. als, jij, als jij voor een bepaalde bewindvoerder kiest, dan ben jij vervolgens verantwoordelijk voor alles wat die persoon doet. En uh, ja, als het dan helemaal fout gaat, ja. dan draai je daar gewoon op. Wat is de conclusie? Ja, ik hoor allemaal de... vreemde geluiden. Ik weet niet of jullie die ook horen. Er staat iemand in de regen, ja. Ja, dat is de ene want die heeft een beetje koud. Kun je hem mm. even bed laten? We... Ja, maar. Ja, die, man, die man in die regio is hier buiten. Okay, ja. Ja, hoe je het ook zei, het, uh, het artikel, Johan, sluit af met uh, nog een Cyan-detail. Uh -huh. uh, wat volgt op uh, de uitspraken van mevrouw Joritsma. Uh, dat Almere sinds 2008 voor bijna een kwart miljard aan grond kocht. En uh, ze komen er nauwelijks vanaf. Ah, joh. Vorig jaar moest de gemeente al een stuk bouwgrond voor 35 miljoen euro terugkopen. Van twee projectontwikkelaars nadat het project strandde. Mm. En het doel om 60.000 woningen te bouwen... is na zes jaar nog altijd niet behaald. Mm. Dus, dat ja. moet je even voorstellen. Hè? Dan moet je even voorstellen. Want het gaat nog één stap verder. Mm. Uh, 40 jaar geleden was er geen Flevolpolder. Er was geen Almere. Mm -hmm. Dus van wie heeft de gemeente Almere... die grond in eerste instantie gekocht voor dat geld? Van de boeren? Van, van, van, hè? Ik weet het niet van wie ze het gekocht hebben. <laughs> ja, maar, ja, ja, ja. Je, je praat over grond die er in eerste instantie überhaupt niet was. Nee. Eh, dus, nou goed, dat zou best kunnen dat daar een soort van homesteading geweest is. En dat de boeren een, een eerste recht hadden. En dan allemaal ja. een huifkar stonden om, tot ze die brug over mochten. Om een eerste stukje grond in te pikken, prima. Eh, maar van wie en waarom hebben ze voor zoveel geld grond lopen kopen? Ja, ja dat is weer het zakelijke instinct van een pepernoot hoor. Nee. Ja. <laughs> ja, maar, da maar daarom zitten het niet in de private sector. Nee, nee dat, is, dat is dan weer duidelijk. En die ambtenaren, die, uh, nou, die hebben weer een garage voor met kerstpakketten, zo maar denken. Ja. <laughs> Inderdaad. Nou ja, in ieder geval tot zover de nieuwsberichten. Um, ja, Jurjen heeft nog een paar uh, ja, onthullingen. Want uh, hij heeft even in de jaarverslagen van de gemeente Utrecht gekeken. En uh, ja, dat zegt heel veel over de gemeente Utrecht. En dit heeft een stage. Maar in ieder geval, uh, zo meteen hebben we de eerste onthulling. Maar eerst nog even de dominee. Dominee Vrijstaat. Ah, leuk. Ja. Dominee Vrijstaat. Dominee Vrijstaat. Oh, lieve mensen, hier spreekt weer uw dominee Vrijstaat op Vrijheid Radio. We moeten eerlijk delen. Kent u die uitdrukking? Ik moest eraan denken toen ik laatst weer zo'n politicus van de P van de A op TV zag. We moeten eerlijk delen, zei hij. En ik keek die dan heel ernstig bij. En alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Eerlijk delen, eerlijk delen, dat is goed. Dat leren we allemaal op de kleuterschool. En bij Sesamstraat En van je papa en je mama. Eerlijk delen, dat moet. Maar wat, lieve luisteraars, is je nou zo eerlijk aan het delen wat de PvdA-politicus wil? Als je eerlijk deelde op de kleuterschool, dan ging je samen spelen, maar je nam gewoon je eigen Lego of je eigen barbiepop weer mee naar huis. Dat was eerlijk. Maar die PvdA-meneer, die wil wel delen, maar er is helemaal niks eerlijks aan. Hij wil niet samen met jouw barbiepop spelen, hij wil hem afpakken. Hij vraagt niet, zullen we delen? Hij zegt, delen of ik sla je in elkaar. Als jij niet eerlijk deelt, dan stuur ik de politie op je af. Dit is natuurlijk helemaal niet eerlijk. Net zoals plantaardig voedsel helemaal niet aardig is voor planten. Of zoiets. Nee, lieve luisteraars, eerlijk delen kan maar op één manier en dat is vrijwillig. Alleen vrijwillig delen is eerlijk delen en al het andere is niet delen, dat is stelen. Stelen is fout. En misschien moet die politicus van de PvdA die slogan eigenlijk maar gebruiken. Eerlijk stelen. Dan vertelt hij in ieder geval het eerlijke verhaal, toch? En dan heb ik het over de PvdA, lieve luisteraars, maar dat geldt natuurlijk voor alle politieke partijen. Ze willen allemaal hetzelfde eerlijk delen, waarbij ze het liefst ook allemaal zelf een stukje van de buiten willen houden. Boeven zijn het! Allemaal! En zo sprak ik laatst een man en die zei, maar dominee Vrijstaat, ik ben socialist en socialisme staat toch juist voor eerlijk delen? Dus toen vroeg ik hem, ja maar beste man, hoe eerlijk vind jij het dat je duizend euro een uitkering krijgt iedere maand? Terwijl... Miljoenen mensen zijn die voor minder dan 1 euro per dag moeten leven. Was dat dan niet oneerlijk? Moeten we onze welvaart dan niet met al die miljarden mensen over de hele wereld eerlijk delen? Nee, nee, nee, dominee vrijstaat. Dat kan natuurlijk niet, zei hij. Dat kan alleen binnen een land. Oh, zei ik. Dus u bent, u bent socialist, maar alleen op nationaal niveau. Weet hoe ze dat noemen? Weet hoe ze dat noemen? Dat noemen ze nationaal-socialisme. En nu heeft geen dominee vrijstaat nodig om te vertellen wat een ellende dat heeft veroorzaakt. En daar schok je van. Daar schok je van. En terecht. Lieve mensen, als iemand zich socialist noemt, vraag hem dan of hij alle welvaart over de hele wereld wil verdelen. En als hij dan nee zegt, laat hem dan zien dat hij dus een nationaal socialist is. En dat de trein naar het oosten vertrekt van rond 12. Maar dat is misschien niet altijd een aardige opmerking. Lieve luisteraars, ik wens u veel vrijheid toe en tot de volgende keer. Ja, goed, dames en heren. Vrijheid Radio heeft ook zijn eigen Sherlock Holmes. Dat is namelijk Julian Koopmans. U allen wel bekend uh, hier, als u vast luisteraar bent. En uh, ja, we hebben toevallig uh, de jaarverslagen van de gemeente Utrecht een keertje uh, gewoon doorgelezen. En nou is het zo dat uh, de meeste mensen gaan ervan dat het allemaal heel saai stof is, dus die leest dat allemaal niet. Dus ja, behalve. Uh, een probleempje voor de gemeente Utrecht. Ze maar even vergeten dat ook Jurien Koopmans bestaat, hè? Jurien? Ja, nou ja, uh, ik, ik heb inderdaad uh, namens de, of, of ik kreeg van de Libertarische partij uh, Utrecht. Die had al heel veel, uh, ja, heel veel dingen gevonden, allemaal van de van de gemeente, hele subsidieregisters opengetrokken. Kreeg ik het jaarverslag onder ogen. Ja, wat nou, wat vond je allemaal? Nou ja, nou ja, heel veel, maar. Ik, ik, ik ben dus even ergens specifiek ingedoken. He, ik bedoel, je kunt het mm -hmm. hele jaar dat is wel 380 pagina's. Nou, dat kunnen we vanavond bespreken. We kunnen ook een, uh, een specifiek onderwerp. Ja, laten we eerst een specifiek onderwerp doen. En dan in de loop van de weken dan komt er wel meer uit die mestopen naar boven. Absoluut, absoluut. Nou, en dat was <laughs> iets, uh, iets heel aparts. Want uh, de gemeente die staat garant, uh, staat borg, voor een aantal leningen. Mm. Nou, vooral. Voor, vooral voor uh, woningbouwverenigingen, hè, want die hebben dan, uh, dan woningbouwprojecten. Uh, nou, dat vindt uh, de gemeente natuurlijk heel erg belangrijk. Hè, dus daar staan ze voor het borg. Maar, heel apart, uh, tussen al die woningbouwverenigingen stonden ook twee leningen waarvan uh, de gemeente ook 50% borg stond. Namelijk van een Utrechtse kanoclub. Mm. Nou, is apart. En, en dan ook niet een klein lening, want ze lenen bijvoorbeeld ook wel eens 10.000 euro aan een voetbalclub of 5.000 euro aan een, uh, aan een tennisclub. Maar... 285.000 euro. Mm, dat, is, uh, nou, dat is meer dan een kwart miljoen. Dat is meer dan een kwart miljoen. Daar kun je heel veel Kano's verkopen. kopen. Daar kun je heel veel Kano's voor kopen. Ja, ja absoluut, absoluut. En nou ja, um, nu heb ik eens op uh, de site van de Utrechtse Kano Club uh, gekeken. Waar ze dat aan hebben uh, besteed of, of, of daar ook een stukje verantwoording uh, van, van, van terugkomt. Hè? Nou, en het leuke was, uh, op, op een moment zeiden ze, nou ja, we hadden een, uh, een, een houten clubhuis, dat was ten einde, en dat hebben we vervangen door een stenen clubhuis. Maar, we hadden nogal wat spaarseentjes, dus, <laughs> <laughs> zij deden, ja, we zitten ruim bij kast, dus we, konden, we kunnen wel het clubhuis uh, betalen. En nu blijkt, dat ze maar liefst 285.000 euro in het rood staan, het lijkt uh, alle bank wel. Ja, uh, wat, wat, wat, wat, is, wat, voor, wat voor gigantische file hebben ze dan gebouwd? Nou ja, kijk, kijk, kijk zelf eventjes op utrechtse Dat is volgens mij de site, ik ben nu onderweg. Dus uh, ja, uh, ik heb het iets voor. Ja, Google gewoon even. Ja, nou ja, het, het, het, het, het, het, het ziet er netjes uit. Maar ik, ik denk, hè, waarom moet een gemeente uh, in, in, in een tijd dat, dat, dat, dat overheden zeggen... Hè? Want overheden zijn eigenlijk het probleem van deze crisis. Maar ja. overheden zijn... Zeg altijd, de banken zijn het probleem. Jullie lenen veel te veel. En nu ja. is er een, een Kano club die heel veel geld leent. Want ik vind dat echt voor een Kano club 285.000 euro. Ik weet niet wat hun jaarlijkse contributieomzet is. Maar volgens mij kun je hier heel wat jaren uh, gratis voor canoa. Uh, ik, ik bedoel, ja, volgens mij, als, als stel dat ik nu lid zou worden en ik betaal, nou ja, laat ik een flinke contributie om 100 euro per jaar. Nou, dan, ben, ja, dan kan ik gewoon levenslang gratis lid zijn voordat, voordat ik aan die 285.000 euro uh, toe ben. Dus ja, hier heb je nogal wat leden voor nodig om dit ooit weer terug te kunnen betalen met rente. Ja, nou, of juist ja, geen rente. Maar goed, uh, ik vermoed een beetje dat er een uh, wethouder daar graag uh, kanoot. houdt. Uh, kan dat kloppen? Nou ja, we hebben al wel uh, een, een van de, van, van, van, van de bestuursleden, hè, want je hebt dus dan ook uh, nou ja, wat, wat taken en e-mailadressen van, uh, van, van de belangrijke personen in de vereniging. Die heeft wel een, uh, een consultancybureau dat weer allemaal betaalde opdrachten doet voor onder andere de gemeente Utrecht, maar ook voor andere overheden. En wat voor functie heeft zij bij de gemeente Utrecht? Nee, zij is dus uh, zelfstandig ondernemer. Uh, maar haar enige klanten, hè, dus zij heeft een uh, soort van referenties waar zij projecten voor doet, uh, zijn overheden. Hè, dus zij verhuurt haarzelf aan, uh, aan, aan overheden. Nou, dat, dat, dat, dat, dat is wel heel uh, opvallend. Ik, ik ben nog niet klaar met het research en ik wil ook uh, de luisteraars van Vrijheid Radio oproepen. Uh, mochten zij zaken weten over de Utrechtse Kanoclub, mm -hmm. Dus uh, nou, bijvoorbeeld weten dat, uh, de, heb je de wethouder eens een keertje zien kanoën? Uh, staat hij op de foto? Nou. Zorg ervoor dat, dat, dat we dat te weten komen. Want uh, volgens mij zijn we nu een beerput aan het opentrekken. En dat moet natuurlijk nog heel veel verder worden uitgezocht. Ja, ja want anders ga je niet zomaar uh, 285.000 euro aan een kano clubje. moeten gewoon bepaalde verstrengelde belangen uh, zijn, raak ik zo. Maar dat zijn ook vermoedens, hè? Ja, er staan er 50% voor borg. Nou, nogmaals, het is, het is net zoals met Griekenland, wat Jan deze jaar gezegd uh, Griekenland betaalt wel weer terug met rente. Ik vraag mij af of uh, een, een, een lening van 285.000 euro uh, nu wel zo geschikt is voor zoiets hips, tussen aanhalingstekens, want ik bedoel het niet echt serieus, als een kanoclub. club Ik denk dat dat een groot risico is, uh, omdat ja, op het moment dat er niet zoveel mensen zijn die de contributie betalen, dan ben je niet liquide genoeg om die, uh, ja, om, om die hypotheeklasten op uh, te brengen bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, ik, dat staat, dat staat dan weer niet in het jaarverslag of de lening überhaupt wel een hypotheek is. Want voor hetzelfde geld is het een andere lening en uh, ja is het risico zelfs nog groter. Ja, ja. Zijn er nog wat meer de dingen die opgevallen zijn? Of wil je daar pas uh, iets over zeggen wanneer, uh, meer bekend, tenminste wanneer je je onderzoek hebt afgerond? Ja, ik, ik denk dat we over de andere dingen het beste iets kunnen zeggen. Hè. We weten dat uh, nou, de gemeente Utrecht veel geld uitgeeft, dus uh, ja, dat is interessant voor de Libertarische Partij Utrecht. Ik denk ook dat het voor de, voor de stemmer een hele goede zaak is om uh, te stemmen op een partij die vooral uh, wat meer de beurs op de knip uh, houdt. Uh, ja. En ja, zulke dingen hebben we in Leeuwarden ook gezien. Alleen ik heb wel de indruk dat Utrecht echt veel meer geld uitgeeft. Ja. Goed, denk je dat je als je dit onderzoek afgerond hebt, je ook nog gaat werpen op Amsterdam Rotterdam en andere steden? Hangt er vanaf, hangt er vanaf. Kijk, uh, vragen die op mijn bordje komen, ik, ik zoek graag dingen uit. Ik, ik hou ervan om, uh, nou, om dit soort bizarre dingen te vinden, zoals die kano Club. Dat vind ik echt heerlijk. <laughs> ja, omdat Het is zoiets concreets. Uh, en het is uh, ja, ook, ook zo over, uh, overdone... Uh, nou ja, en ik, ik, ik, um, ik hoop dat we vooral de komende weken nog heel veel meer leuke rellen ontdekken. Uh, en ook dat er veel meer beerputten open gaan. Uh, vandaag heb ik nog op um, de overleggroep van Flight Radio geplaatst... Uh, He, dat uh, de corruptie, daar uh, had ook het Financieel Dagblad nog iets over geschreven, dat, dat, uh, ja, dat het eigenlijk hooggetij viert. Nou, en uh, ik denk dat uit dit soort concrete dingen ook wel blijkt dat lang niet alle beslissingen die de gemeente neemt gewoon zakelijk en in het belang van de belastingbetaler uh, zijn. Ja. Nou goed, uh, Jurrien, dankjewel. Nog voor alle uh, informatie. Ja. Jij gaat nog lekker naar uh, de borrel. Ik heb een prettige reis. Oké, okay, au revoir. Doei. Doei.